Autismeonderzoek, gesprek 6. Toen mijn aanmelding voor het onderzoek rond was, kreeg ik een mailtje met informatie en de naam van degene die het onderzoek af zou nemen. Het mailtje werd ondertekend met een vriendelijke groet en veel plezier. Lichtelijk gefrustreerd klapte ik mijn laptop dicht. Wat denkt ze? Dat het leuk is om na al die jaren ellende weer met een ander in gesprek te moeten over alle ellende en vooral over mijn onkunde om het leven aan te kunnen... Koekoek, koek. die is gek. Het was voor mij een kwestie van doorzetten en maar hoop op het beste. Hopelijk zou het dan allemaal snel voorbij zijn. Nu het zesde en laatste gesprek achter de rug is, moet ik toegeven dat ik beter snap wat ze toen bedoelde. Ik heb plezier gehad. Het is een verademing om na al die jaren herkenning te vinden en zoveel puzzelstukjes op hun plek te zien vallen. Leven in de veronderstelling dat je bent zoals ieder ander, maar dan slechter en minder capabel vond ik echt heel zwaar. De afgelopen weken heb ik geleerd dat ik niet ben zoals iedereen en dat ik mezelf dus niets kwalijk hoef te nemen. Sterker nog, veel dingen zijn voor mijn brein vele malen moeilijker. Eigenlijk is het verdomde knap dat ik het al die tijd heb volgehouden. Horen dat ik er niets aan kan doen, dat mijn brein anders functioneert en dat de wereld daar niet op is ingericht, doet me heel goed. Ik voelde me altijd compleet belachelijk wanneer ik in paniek raakte als ik meer dan twee pannen in de gaten moest houden. Of wanneer ik in het huishouden tien taken aanpak, maar aan het eind van de dag moet gaan zitten in een huis vol chaos, omdat ik aan alle tiende taken ben begonnen, maar niets af heb kunnen maken. Nu weet ik dat het vervelend is, maar dat ik er echt helemaal niks aan kan doen. En belangrijker nog, het doet niets af aan mijn intelligentie of waarde als mens. Tijdens dit gesprek hebben we criterium 3 en 4 van groep B afgerond. Al tijdens het beantwoorden van de vragen voelde ik dat ik ook aan deze criteria zou voldoen. En dat werd aan het eind van het gesprek bevestigd. Dat betekent dat ik op alle bevraagde criteria gescoord heb voor autisme. Dat betekent overigens niet dat ik overal evenveel last van heb. Tijdens de gesprekken is er steeds gekeken naar leidensdruk. Dus hoeveel last ervaar ik ervan in het dagelijks leven? De eerstvolgende afspraak is het uitslaggesprek, waarbij een van mijn behandelaren ook aanwezig zal zijn. Tijdens dat gesprek krijg ik de volledige onderzoeksuitslag uitgelegd. Eigenlijk gaat het dan allemaal pas echt beginnen. De komende periode zal vooral in het teken staan van het omgooien van mijn leven. Ik heb enorme behoefte aan om opnieuw te gaan kijken naar wat gaat en wat ik wil. Zoals ik het tot nu toe geprobeerd heb, heeft veel van me gevraagd. ...en heeft me ontzettend moe gemaakt. Het constante proberen en vervolgens vaak falen heeft zijn tol geëist... ...en ik ben toe aan wat succeservaringen. Met de kennis die ik nu heb, moet het mogelijk zijn om mijn leven op een manier in te richten die goed is voor mij. rekening houdend met de uitdagingen en moeilijkheden die autisme met zich meebrengt. Want hoewel ik heel blij ben dat ik eindelijk een verklaring heb, het is niet alleen maar fijn. Het brengt ook een stukje rouw en onzekerheid met zich mee... Al die jaren, bijna mijn hele leven, heb ik gestreefd naar herstel, naar beter worden, naar net als iedereen worden. Nu ik weet dat dat niet gaat gebeuren omdat ik nu eenmaal niet ben zoals de meeste mensen, maakt me dat soms ook verdrietig en bang. Als niet dat, wat dan wel? Gelukkig heb ik tijd genoeg om uit te zoeken wie ik ben en op welke manier ik kan leven zonder altijd ziek en overprikkeld te zijn. Autisme is een term die honderden dingen kan oproepen... ...en waarvan iedereen denkt er wel iets van te weten. Ik ga uitzoeken wat het nu eigenlijk is. Maar vooral wat het voor mij is. Ik weet dat ik nog weinig weet. En feitelijk zal ik ook nooit alles weten over autisme. Het is simpelweg te veel. Google op autisme... ...en er verschijnen binnen een seconde 17 miljoen resultaten met informatie. Hoewel ik niet alle informatie ken kan ik wel mijn ervaringen delen en zoveel mogelijk mensen meenemen in mijn leerproces. Ik ben autist. En dat zul je weten ook. Liefs, Marieke.